Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken moeten een schadevergoeding kunnen krijgen die in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 100.000 euro. Dat adviseert de commissie Lindenberg die in opdracht van de kerkleiding heeft onderzocht hoe kan worden omgegaan met claims, aansprakelijkheid, verjaring en compensatie van misbruikslachtoffers. Lindenberg adviseert om een compensatiecommissie in te stellen.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 Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A18 didam Varseveld tussen knooppunt Oudijk en Doetinchem. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Gorkum en Breda. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Zie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 Een nummer van uh, hun cd die gewoon hun eigen naam draagt, ook op, ook op staat. De Sultan's of Swing, dus uh, de cd die de doorbraak gaf voor de Dire Straits. Water of Love, zo heette dit nummer natuurlijk, geschreven door niemand minder dan uh, Mark Knopfler. Welkom bij deze uitzending van Muziekrie nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En ook in dit uur weer oud en nieuw, hè? Kent u dit nog? Van um, Tavares en het heet heel gewoon... wel weer zo'n oudje, hè? Don't take away the music van Tavares. Rieke Iglesias samen met uh, Whitney Houston. Whitney Houston hoor je zoveel niet meer van. hè? Het blijkt ook dat ze helemaal een lager wal is geraakt. Ik zou de werkelijkheid wel eens willen weten. Het is 1969 als de Hepstars een, een hit hebben met Let It Be Me, de Blue Diamonds hebben het nog een keertje uitgevoerd, de Buffoons, Every Brothers, Garden heeft het nog een keer gedaan, maar ook deze Amerikaanse man. En dan heb ik het over Cullen Ray. Een singer-songwriter daar uit Amerika heeft ook al heel wat cd's uitgebracht en allemaal geproduceerd door God Fundus. En God Fundus is dan, ja, daar ken je ook van Elton John en Benny Turpin. Dat, dat zijn twee mensen die horen gewoon bij elkaar in het schrijven van muziek en het produceren van de cd's van die Elton John. En Colin Wade heeft zo zijn eigen God Fundus als producer. Laten we eens gaan luisteren naar een stukje live music. Funky live music van George Michael in Star People. Come on, let's we je hands. zien. Give us a bit of vibe here. matjes en ja, deze cd die eindigt nogal op Het applaus had eigenlijk wat uh, langer door moeten klinken, hè? En als uh, George Michael zo aan het zingen is met zijn funky music star people, dan kun je eigenlijk niet stil blijven zitten, hè? Maar dat geldt ook voor dit. BB Queen. Rhythm and Religion, zo heet haar cd. Het is eigenlijk allemaal gospel music, maar al wel swingend, hè? Somewhere in the world People Toen ik deze gospelmuziek draaide, toen uh, dacht ik ook aan uh, afgelopen week. Toen waren wij uh, bij vrienden van ons op visite en we reden door een dorpje heen hier in de buurt van, uh, van Zundert ergens. En daar kwam ik langs een kerk en op die kerk daar stond op de poort naar de hemel. En toen moest ik meteen aan dit nummer denken. Nummer uit 1975 alweer. Een grote hit geweest voor Eric Clapton. To tell 'em the tone of knocking on heaven's door. Ma, take this magic. Dat u uh, in, uh, in, uh, helemaal in uzelf bent uh, U heeft de hoofdtelefoon op Zoals ik dat nu op dit moment heb Zit u nou te luisteren naar die Eric Clapton En zit u een beetje mee te trommelen En dan op een gegeven moment komt er iemand binnen En die zegt van, kan het een beetje zachter En dan zit je echt zo te kijken van Wat doe ik dan? Muziek van de Eagles Uitgevoerd door uh, andere artiesten Dit keer door Brooks and Dunn Naturally written by Dan Henley and Glenn Frey, the best of my love. basgitaar daar tussendoor loopt allemaal, bespeeld door uh, Glenn Worf en dat is weer de vaste bassist van die uh, Brooks and Dunn. En als ik uh, deze cd in de speler leg, dan kan ik er me niet van afblijven van dat ene nummer wat ik u al zo vaak heb laten horen en wat ik eigenlijk wel de beste vind van uh, de Eagles. Hoor. Ik weet het Hotel California heeft altijd hoge ogen gescoord, maar dit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 TELL yeah. Makes she knew in school. Did she get tired, or did she just give late? Elektronische kastjes, hoor. allemaal uh, echte instrumenten gebruikt op uh, deze cd. De cd Common Thread, The Songs of the Eagles. Barry Manilow, The Summer of 78, zo heet die cd die uitkwam in 1996. En dit is... Right Een derde couplet. ken je nog de woorden? Speel je de akkoorden? Misschien moet je net anders horen, weet je nog ja? Laten we nog een keer. Zakte. Stil. Ruud Hermans hij is ook presentator geweest Op Radio 2 En had op een gegeven moment het idee gelanceerd Om de luisteraars mee te laten schrijven Aan liedjes Hij gaf dan de eerste twee regels En binnen drie uur konden dan de luisteraars bellen Of mailen Of sms'en ...om een uh, volgende regel door te geven van een liedje. Dat uh, liedje werd dan de week erop live gespeeld in de studio... ...en al die liedjes werden verzameld en er werd een cd van gemaakt... ...en de cd werd genoemd naar het programma Niemandsland. Nee, dat heb ik net gedraaid. Jaap, ik wilde u een ander nummer laten, een ander nummer laten horen. Uh, ik zeg nog tegen Jaap, is dus een, een nummer wat uh, geschreven is... ...door de luisteraars van het programma Niemandsland, Net als dit. Een adelaar in de lucht, ze had alles zomaar achtergelaten: haar man, haar kinderen en haar huis. Het was een avontuur geweest, nu was het voorbij. Vanavond, vanavond is zij thuis. Ze kan er alleen maar lachen. Alleen nu ze weet hoe het is gekomen, nu ze weet hoe het is gegaan Verdriet en hartzeer behoren tot het verleden Nu ze weet hoe het is gekomen, nu ze weet hoe het is gegaan Als ze terugdenkt aan die dag en die overhaaste vleugel, Voelt ze zich zo vrij als een adelaar in de lucht. Het vliegtuig was op tijd vertrokken, ze kon niet meer, niet meer terug. Uit de schaduw naar de toekomst, heerlijk naar haar kinderen terug. Ze kan er alleen nog maar om lachen, alleen om lachen, nu ze weet hoe het is gekomen, nu ze weet hoe het is gegaan. Verdriet zij behoorlijk van het verleden Nu ze weet hoe het is gekomen Nu ze weet hoe het is gegaan Als ze drukt aan die dag En die overraaste vlucht. Voelt ze zich zo vrij Als een adelaar In de lucht. Ze weet hoe het is gekomen Ze weet hoe het is gegaan Ze weet hoe het is gekomen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 In de lucht. Oh, daar gaan we weer, maar niet zonder slag of stoot. Oh, daar val ik weer, terwijl ik zelf toch al te blijven. Zo ver, het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.